It's so sexy, she's so beautiful and I tell her every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 Zo'n 70 andere landen doen vandaag hetzelfde. Onder de landen met een onderscheid tussen zomer en wintertijd... is vanaf vandaag ook weer Rusland. De afgelopen drie jaar experimenteerde het land met een permanente zomertijd... maar afgelopen zomer besloot president Poetin dat terug te draaien. Veel Russen klaagden dat het zwinters veel te lang donker bleef. Nederland heeft het de vorige eeuw ook tientallen jaren gedaan zonder wintertijd... maar in 1977 werd het onderscheid opnieuw ingevoerd. Het idee is dat mensen door de klok een uur terug te zetten... langer gebruik maken van het daglicht en energie besparen. De Amerikaanse VN-ambassadeur Samantha Power... begint vandaag aan een bezoek aan de drie landen in West-Afrika... die het zwaarst zijn getroffen door ebola. Power gaat eerst naar Guinea en daarna naar Liberia en Sierra Leone. Sommige Republikeinse congresleden willen dat er een verbod komt... op reizen naar de drie landen, maar president Obama wil daar niets van weten. Zo'n verbod kan mensen ervan weerhouden... om te helpen bij het bestrijden van de epidemie, zegt hij. Wel overweegt de regering om gezondheidswerkers... die terugkeren naar de VS uit voorzorg in quarantaine te plaatsen... In sommige staten is dat al verplicht. Ambassadeur Power zegt dat ze met eigen ogen wil zien wat er in de getroffen landen gebeurt. Ze hoopt dat ze vervolgens de druk op andere landen kan opvoeren om meer te doen tegen ebola. In het zuiden van Zambia zijn zeker 26 doden gevallen toen een boot kapseisde op een meer. Volgens de nationale omroep waren de doden vooral kinderen tussen de 6 en 15 jaar. De veerboot voer vrijdag op het Caribba-meer in het zuiden van Zambia op de grens met Zimbabwe. De kinderen waren op de nationale feestdag op weg naar festiviteiten op een andere school. Het weer het blijft vrijwel overal droog en het koelt af tot een graad of 9. De dag begint grijs later geregeld zon het wordt 14 tot 16 graden dit was het en zin in zandvoort zandvoort yeah! is zin in zfm zfm met nu de nacht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 This way. I was born Real bad. in a brain in my head. Mama said that every word was my name way. Fuck. <laughs> you cfmzandvoort.nl